toen uh, heb ik een jaar of tien voor mijn kleine kinderen gezorgd. En toen dacht ik, ja, misschien is er nog wel iemand die van mij weer kan houden. En uh, ja, maar wie zal dat zijn?